4 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft drie verdachten opgepakt van de liquidatie in Amsterdam-Noord. De vermoedelijke schutter, een man van 41 uit Hilversum, werd gisteravond gearresteerd. Een man van 34 werd vannacht opgepakt op de A13 bij Rijswijk... en de derde verdachte van 31 werd vanochtend aangehouden in het Westland. Er zijn ook automatische wapens en handvuurwapens in beslag genomen... De man die donderdag werd geliquideerd op de NDSM-werf in Amsterdam was de broer van Nabio B. Dat is de kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd in het proces tegen de Mokromafia. In Rotterdam is het bombardement op Delfthaven in 1943 herdacht. Dat was vandaag precies 75 jaar geleden. Amerikaanse bommenwerpers verwoesten toen een groot deel van de wijk. 326 mensen kwamen om het leven, honderden mensen raakten gewond. Doelwit van de Amerikanen was onder meer scheepswerf Wilton Feijenoord in Schiedam. Daar werden torpedo's voor Duitse onderzeers gemaakt. Maar door de wind of door een vergissing kwamen de bommen op de woonwijk terecht. Het bombardement werd herdacht bij het monument in Park 1943. Minister van Nieuwenhuizen heeft haar afschuw uitgesproken... over de twee ongelukken van vanochtend vroeg met dronken vrachtwagenchauffeurs. Op de A4 bij Dorp negeerde een chauffeur een rood kruis boven de weg... en ramde enkele auto's van Rijkswaterstaat en de politie... Op de A67 kwam bij Steensel een truck met aanhanger dwars over de weg te liggen. Ook daar had de chauffeur gedronken. Minister van Nieuwenhuizen noemt het op Twitter ongelooflijk en schandalig dat iemand bezopen in zijn vrachtwagen stapt en levens van andere mensen op het spel zet. Groot-Brittannië zegt dat de douane op vliegveld Heathrow in Londen inderdaad een Russisch passagiersvliegtuig heeft doorzocht. Maar volgens de minister van Veiligheid was dat een routine kwestie. Het land moet worden beschermd tegen de georganiseerde misdaden, tegen mensen die drugs of wapens het land binnen willen brengen, zegt de minister. De Russen noemen de doorzoeking een provocatie. Het weer toenemende bewolking en kans op een bui, vooral in het zuiden, het wordt 7 tot 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Weinlandsmaand bij de ANWB.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 Smell like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 Na 4 uur op de zaterdagmiddag en even na tien uur op de maandagmorgen. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag uur 3 alweer van uh, dit programma. En uh, daarin hebben we nog de vaste onderwerpen, maar vast en zeker nog veel meer nieuws, uh, Albert-Jan. Ja, allereerst, uh, er wordt op de, dit moment uh, gerust in de voetbalwedstrijd Pankratius 1 tegen SV Zandvoort. Tussenstand 0 tegen 2 uiteraard in het voordeel van SV Zandvoort. Tegen de klok van half 5 gaan we weer schakelen met uh, John Lemmens, uh, die voor ons daar aanwezig is om ons een live verslag te doen van deze wedstrijd. Naar de volgende plaat gaan we voor nog één keer schakelen... met het circuit Zandvoort uh, tijdens de paasraces van de DNRT. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen vandaag en morgen... dus DNRT-races op het circuit Zandvoort. En uh, zometeen dus, uh, nog even weer schakelen met Willem. Want we zijn toch wel benieuwd hoe het in de Mercedes-FLK-klasse is afgelopen... Verder hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. En we moesten weer op zoek naar een nieuw dier. Want de Pebbles en Benno die we de afgelopen weken hadden... een dier van de week, hebben beide een baas gevonden. En deze week hebben we een katertje in de aanbieding. En die luistert naar de naam Nugget. Uh, uiteraard als uh, tijd hebben we Spits Report. Uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Volgende week wordt er weer gereest op het circuit van Bahrein. Wellicht nog een stukje sport kort... Het gedicht van de dag ontbreekt ook niet rond de klok van kwart voor vijf. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren. En kijken, want ik ben er ook nog. Want <laughs> één web, webcam doet het niet, hè? Ja, nee, klopt. Nee, maar ik ben er ook. Je hoeft er niet alleen te doen, Rob. Goed, nog uh, dus blijven luisteren en kijken ook dit derde uur van Zandvoort op zaterdag. Van uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat uh, kijken doe je via zfm-live.nl. En dan kan je ook een klein stukje al met jou nog zien. Ja, ja, wat, wat, wat wil je zeggen? Nee, ik wil niks zeggen. Ik zwaai. Oh, je zwaai. Oh, oh, oh, oh. In het vorige uur hadden we zwart-witte uitvoering van The Passion. En deze plaat was daarin ook verwerkt. Dat hun nummer zwart wit uit de pece nog maar eens terug via YouTube. Dan hoor je ook deze single langskomen. In hey, mijn Losing You Forever, de single uit de jaren 80 van de dames uit Amsterdam. Ze noemden zichzelf met z'n drietjes. My time. FM Race Radio Pit Report. Pit Report. En voor de laatste maal vanmiddag schakelen we live over naar circuit Zandvoort naar Willem van Dezen. Want de paasraces zijn in volle gang, Willem. Ja, dat klopt uh, helemaal. En uh, zojuist hebben we de finish van de SOK. De, de SOK's? De... Ja. Ja, de mooie auto's. Auto's, uh, ja, mooie auto's. Ja, mooie auto's. mooie race ook. Een uh, race die uiteindelijk gewonnen werd door uh, Johan de Rau. In de tweede plaats uh, was dat uh, Robin Vogel. En de derde werd het uh, Art Bauman. Die de Rouw uh, vertrok ook uh, van pole position. race in de leiding. Maar uiteindelijk werd het toch nog een uh, nipte overwinning uh, voor hem. Want uh, Robin Vogel... Start op een vijfde positie. Ja die finish uh, met een achterstand van uh, slechts 1 of 2 tienden achter de winnaar van die uh, SLK-cup. Mooie strijd op de baan. Ook uh, met DNT is altijd wel uh, mooi om te zien... dat er toch wel respect is uh, voor elkaar. Wordt niet echt op uh, elkaar ingeramd en zo. Ja, iedereen moet hard werken om toch een beetje te kunnen racen. En uh, ja, dat gaat voor iedereen ook. Dus iedereen heeft ook uh, het respect voor elkaar... om uh, de ander niet op uh, hoge kosten te gaan jagen. En tot uh, wanneer uh, loopt het nog door, uh, de, de race dag van vandaag? Uh, ik weet niet exact wat laat. Ik weet wel uh, dat we nu alweer... Uh, aan het opmaken zijn voor de start van de volgende race. Dat is de BMW E30 Cup. Ook een mooi startveld. Leuk daaraan is dat het ook wel een beetje een familie onder ons gaat worden denk ik, wie daar de winnaar gaat worden. Want ik zie op pole position staan moet ik even kijken <laughs> welke van de velen dat is. Dat is Tobias Kreuger. Op een derde plaats zie staan Joshua Kreuger. En op de vierde plaats op de startopstelling is het Jonathan van, uh, Kreuger. en vijfde uh, euh, nog een Kreuger, uh, Peter uh, Kreugen, dus ja, het moet gek gaan. Uh, wil daar niet een uh, Kreuger op het podium gaan eindigen? Ja, ik zal mijn geld op Kreuger zetten. Jij ook? Uh, ja. ja, ik doe mee hoor. Ja, zonder, meer. zonder meer, en anders uh, wordt het uh, een familietwist. Uh, van de race. Goed, mor morgen ook nog uh, volop racegeweld. Ja, morgen hebben we ook een uh, DNT-dag. Dan hebben we onder andere uh, de Mazda Cup uh, met uh, onze zandvoortse held Juri uh, Zwijveren uh, die daar aan meedoet. En morgen hebben we ook uh, de Westfields uh, die de baan opgaat. En niet uh, te misstaan de Peugeot Cup. Uh, leuke racedag uh, morgen ook. En hou je van autosport, hou je van actie op de baan, moet je zeker komen kijken. Toegang is gratis. Het enige wat je zou moeten betalen is wanneer je in de auto komt de 6 euro uh, om te parkeren. Oké, okay, we zijn allemaal sportief. komen gewoon lopend uh, lekker naar het circuit toe morgen. Ja, is goed voor de lijn ook. Uh. Dat, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Ja, het scheelt weer een toosje. Hè? Ja. Willem, dankjewel hè, voor je bijdrage vandaag. Oké, okay. oké, okay, okay, groetjes. Dat was uh, Willem van deze uh, vanaf het circuit Zandvoort. Zandvoorts. De paasraces zijn daar nog even, even aan de gang. En morgen uiteraard ook de hele dag. En vrij toegang hè, morgen, dus ga even naar het circuit toe. Ja, deze uitzending van Soft op zaterdag begonnen we zonder computer. Dus heel veel oude muziek hadden we zo het eerste uur. Toen dacht ik, nou, dat kunnen we het tweede en derde uur kunnen we dat nog wel even doortrekken. Want het is best wel eens leuk. Zo, ik hoorde je dit een single uit de jaren 80 van Sister Sledge en Lasting Music. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, en dan gaan we dan met de nieuwtjes uit Formule 1-land. Want er is weer het een en ander te melden, Albert ja. ja, allereerst Haas, Formule 1-teambaas Gunther Steiner heeft uitgehaald naar zijn rivalen die beweren... dat de Amerikaanse formatie meer steun krijgt van technische partner Ferrari... dan volgens de regels is toegestaan. Tijdens de wintertests in Barcelona kwam Haas sterk voor de dag. Die goede vorm werd tijdens de zoenoper in Melbourne voortgezet. Kevin Magnussen en Romain Grosjean begonnen op Elbert Park vanaf de derde rij... en de Deen reed in de beginfase op de vierde plek... kort voor zijn Franse, uh, voor zijn Franse teamgenoot... Een uitstekend resultaat leek in de maak... totdat het tweetal kort na hun pitstop uitviel. McLaren en Force India uiten in Melbourne hun zorgen over de vorm van Haas... en omschreven de Amerikaanse bolides als een Ferrari-replica. Ze wijten het succes aan de nauwe banden met het Italiaanse topteam. Volgens diverse concurrenten zou de samenwerking te ver gaan... al hebben ze daar geen hard bewijs voor. Steiner beweert dat het team niets fout heeft gedaan. Iedereen mag zijn mening hebben. Sommige mensen hebben een mening die volgens mij niet gebaseerd is op feiten. Aan die meningen hecht ik weinig of geen waarde. Het hele Haas Formule 1-team kan trots zijn op het werk... dat in de winter uh, verzet is uh, voor door een competitieve FV18 neer te zetten. Dat is aan hen te danken. Zij mogen trots zijn. Als mensen daar problemen mee hebben, vind ik dat prima. Renault en Red Bull Racing willen dat de VIA een regel uitschrijft... waarin staat dat de Formule 1-motorproducenten in 2019 en 2020 hun krachtbron niet meer mogen doorontwikkelen. Dat is logisch en eerlijk, al dus Renault-baas Cyril uh, Abit die het in aanloop naar 2021, wanneer het nieuwe motorreglement van kracht wordt... onwenselijk vindt dat er tegelijkertijd aan twee motoren mag worden gewerkt. We zitten niet te wachten op een dergelijke belasting. Nou, daar wordt natuurlijk weer op gereageerd. En dan, Max. Hoe is het met Max? Max Verstappen keert volgende week ondanks zijn uitvalbeurt van vorig jaar... met een goed gevoel terug in Bahrein. Ik ga altijd graag naar Bahrein. Ik heb daar een paar vrienden en het is altijd leuk ze weer eens te ontmoeten... en daar weer van de warmte te genieten, al dus de Red Bull-coureur... die afgelopen weekende als zesde uh, eindigde tijdens de Grand Prix van Australië. De eerste race van het seizoen, zoals u weet. Het weekend in Burgrijn is interessant omdat je maar één echte sessie hebt... waarin je kunt leren begrijpen hoe de auto zich gedraagt... onder raceomstandigheden, stelt de Nederlander. Doelend op de late aanvangstijd van de race. De andere twee sessies zijn overdag, wanneer het best wel warm is. De baan zelf is erg technisch, je hebt langzame bochten... waarna je in een paar snelle bochten terechtkomt. Dat maakt het een leuk circuit. Rijden bij kunstlicht is altijd mooi... omdat we deze mogelijkheid maar een paar keer per jaar krijgen. Al dus Max Verstappen. Nou, en wanneer is die race? De race is op, 15 april, nee, op 8 april in Bahrein op het uh, circuit van Zakir. Tot zover. En hoe laat moeten we ons bed uit of is het uh, in de avond? Middagavond? Ja, bij ons is het s'avonds. Dus bij ons zal, het, ja, het zal, het zal vroeg zijn dan alweer. Weer vroeg? Ik weet, ik weet het nog niet exact, maar volgende week weet ik het wel natuurlijk. Ah, Oké, okay, prima. Dankjewel Albert-Jan. De Pits-reports bij CFM. Straks krijgen we nog hier van de dag. We krijgen nog het uh, gedicht van de dag... En nog veel meer andere dingen, uiteraard ook het voetbal, het vervolg van uh, Pancratius tegen SV Sanfoort. 2-0 stond het voor SV Sanvoort toen we uh, Sean Lemmers daar straks uh, verlieten. Dus daarover meer uh, in de komende paar plaatjes bij CFM. Ik wel even rondgaan vragen hier in de studio bij CFM van de Tomrecht 10A. Fred, welke uitvoering vind jij mooier van Chies, de Zombies of deze van Santana? Deze van Santana. Ja, dat vermoed ik ja. al. En jij, Albert-Jan? Ik ben even met andere dingen bezig. Wat, welke uitvoering vind jij mooier? De zombies, zo zombies, zombies of, zombies, of zombies, Santana? Zombies, zombies. Dat had ik nou niet verwacht van je. Nee, ja. echt. Ik denk, uh, jij gaat voor Santana. Nee. Oké. Okay. Nou, zo dadelijk het dier van de dag. Maar is deze van Dua Lipa? Ja, we gaan weer uh, live schakelen ja, we uh, ja, we uh, met Sean Lemmens daar in Bathoeve Pancrasius SV Salford wordt er nog gescoord, uh, Sean. Ja, nou, we, we zijn een auto-boor, we gaan met uh, 0-2. In de 43e minuut scoorde Budwater 0-3. En in de dezelfde minuut scoorde Nijsselberg met een schitterend mooi door. Over de keeper heen kreeg ik een van de kieper, dus een En in de vierde minuut van de tweede helft scoorde we 0-5. 0-5-5 doelpunten voor S.V. Dus het gaat goed met de heren. Het gaat goed. We hebben één wissel. Koen Michiels is eruit. En daar is Juste luiten voor in plaats gekomen. En, uh, en verder staat uh, die man staat er nog. Ja, ze zijn zo, zo dominant aan de het, het, uh, ja, de, Gewoon, het is en ze voetballen leuk. Dat is, uh, ze zijn niet veel steun alleen maar het wordt hartstikke leuk gevoeld. Nou, dat is uh, een van de belangrijkste dingen. Inderdaad, niet alleen winnen, maar ook op een mooie manier. Ja, en ik, ik heb het een beetje in de pauze even verteld. Ruim 35 Zandvoortse supporters hier. En rondom hetzelfde getal zijn ze hier van Pankratius. Ja, maar je begint, het ook, je begint het ook in het dorp in Zandvoort hier te merken... dat steeds meer mensen het gaan hebben over SV Zandvoort. Ja. Ja, nog twee wedstrijden. En de 14 april kan de uh, dag zijn dat we de tweede klas gaan verlaten Om uh, de kampioensrit uh, te gaan maken in Dordrecht. Want als ze we ja. volgende week winnen en 14 april, dan zijn we ze. Ik, ik wou zeggen, de open car kan uh, waarschijnlijk weer uit de kast komen. Ja, nou, we hebben niet zoveel zin om hier heen en weer. Maar ze zijn wel volop bezig. Ze schijnen nog maar uit het kanaal. Uh, kijk, we hebben geleerd van VVC vorig jaar, die, die waanden zich al negen wedstrijden voor het einde kampioen en zo speelden ze ook en ze handelden ze ook. en ze hadden aan het einde seizoen helemaal niets geen kampioen en geen na-competitie, althans wel al na-competitie maar niet, geen promo. oké, okay, nou dat betekent dat wij gewoon rustig op onze uh, onze uh, blijven blijven wachten, John ja. ja, volgende week nog een uitwedstrijd en dan ga ik ook heen, dus dan beetje je bij deze al dan kun je een beroep op me doen. En, en dan de 14e. De Is thuis en fout. Oké, okay, nou, we gaan sowieso uh, volgende week contact met je opnemen. Ja. En mocht er nog uh, activiteiten vanmiddag zijn, dan komen we uiteraard ook nog even bij je terug. Zeker. zeker Oké, okay, dankjewel, Sean, vanuit Batoeven Dorp.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 We're just friends so don't go look at me no. with that in your eye you need De is heel van uh, Mars Mello... samen met Emery uit onze eigen Europese hitlijst... de Euro Breakdown. Hier wordt je vanavond uiteraard ook weer ...tussen 7 en 9 gepresenteerd door Mike Buley. De 40 beste platen uh, van Europa op een rij gezet. En dan ook met uh, die van uh, anne daarbij. Daarachteraan de klassieker van uh, Narada Michael Walden... ...dat was de Divine Emotions. Ja, het is 9 minuten over half 5... ...en we hebben hem nog niet gedaan, Albert-Jan. Dus heb je het dier van de week voor ons? Jazeker! Dat is mooi. En deze week luistert hij naar de naam Nugget. En Nugget is een speelse kater van ruim 1 jaar oud. Hij houdt van aandacht en komt direct naar je toe gerend als je op de afdeling bent. Hij heeft, een aantal, uh, heeft met een aantal katten samengewoond en dat, dat ging niet goed. Hij haalde soms uit als je hem aandacht gaf en nu hij op een, an, op een afdeling alleen zit, gaat het eigenlijk een stuk beter. Wat we zoeken voor hem is iemand die hem in zijn waarde laat. Je ziet snel genoeg wanneer hij het zat is. En dan is het belangrijk dat je stopt met aandacht geven. En waar verblijft Nugget? Nugget verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Nugget verdient een thuis. Hey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 zo moeilijk om de plaat helemaal vol te krijgen. Deze keer heb je nog wel een paar minuten door hoor, Frits. Dus uh... klinkt lekker, hè? Ja, klinkt heerlijk. heerlijk ja. De, de Beatles worden hier met Hey Jude. Albert-Jan zit er klaar voor. Tijd voor het gedicht van de dag. En uh, vandaag gaat het gedicht over onder meer het strand. Het is gezellig rustig op het Zandvoortse strand. Lekker. Lekker lui in het zand. Heerlijk, heerlijk rustig. Met je hoed heel gracieus op het puntje van je neus. Er kwam een bootje over zee. En dat, dat nam al mijn misères mee. En je ligt heel alleen. Alles is om je heen. Heerlijk rustig. Er klinkt Radio ZFM. Die speelt Summer Breathe. Heerlijk. Heerlijk rustig. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Heeft een heel eigen taal en het klinkt allemaal... Heerlijk. Heerlijk rustig. De man met de radio. De kinderen met hun pa en ma. En de golven op zee duinen rustig mee. Heerlijk. Heerlijk rustig. En in de lucht, daar drijven nou wat witte wolkjes in het blauw. Niet te gauw, niet te gauw. En heel, heel stil, heel tevreden zakt de zon in de zee. Zet de lucht en het strand in een laaiende brand. Heerlijk. Heerlijk rustig. En plotseling, plotseling zwijgt de radio, de kinderen zitten hand in hand. Maar de zee ruist voort en dat is al, al wat je hoort. De mensen, de mensen blijven even staan voordat ze weer naar huis toe gaan. En ze denken, ja ja, de paasdagen die komen er nog aan.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 Albert-Jan net zeggen tijdens het gedicht van de dag. Uit de speakers van de radio van CFM kwam de Summer Breeze. Nou, dan moeten we hem gewoon draaien, hè Albert-Jan? Ja, ja, de blog schuld, hè? Ja, zo is het. Je hoort, uh, de Summer Breeze alvast uh, lekker in de zomerstemming komen. Van uh, Seals Crofts. Zo dadelijk om vijf uur, dan zit hij er weer. Jawel, Fred hij hey. Goedemiddag, Fred. We zijn er weer. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het ja. was lekker vroeg vandaag. Ja, he. ik uh, denk, nou, zal ik eens een keertje vroeg zijn? Windje he. mee, heuvel wint Windje mee. En, uh... <laughs> Kijk, helemaal goed. <laughs> ja, ik denk, ja, voordat voor de bui naar mijn leden voelt, Ja, jij <laughs> hebt zo meteen volle pak, he, na vijf uur. Ja, ik heb uh, zo hier uh, op visite uh, Henk de Jager. En uh, hij heeft het over zijn, uh, ja, zijn nieuwe single S.O.S. Oftewel uh, Save Our uh, Soul... Tenminste, hè? daar gaan we vanuit. Ja, ja, ja. ja. Oftewel meedenken ook. Ja. Hey, um, ja, ook natuurlijk de formatie Welvaren. En ook de nieuwe CD van Hey Zeg Hallo. En Joeri Sprenkels, die gaan we ook nog eventjes bellen om, uh, om half zeven. En... Uh, zijn single heet uh, Toen ik jou zag. Toen ik jou zag? Ja, ja. Wat gebeurde er uh, toen? Wat toen? Ja, toen, toen gebeurde er zoveel. <laughs> Oké, okay, hebben ja, we, nou, we hebben het er niet over. <laughs> we gaan het straks meemaken tussen vijf en zeven. Wordt weer een leuk entertainment voor jou, Fred. Zeker. En uh, wat betreft de muziek, wat ga je zo al draaien? Uh, uh, ik? Uh, mm, of, uh, ja. of, of, of vraag je dat aan Albert-Jan? Nee, nou ja, Albert-Jan is druk met andere <laughs> dingen. Dus, uh, <laughs> nou ja, het is uh, ja, een, beetje, een beetje gemixt natuurlijk. Uh, ja, een beetje Engelstalig, een beetje Duits. Een beetje, uh, ja, beetje. Uh, natuurlijk ook een nummertje hè, uit, de, uit de Kroatische sfeer. En uh, ja, een hoop Nederlands natuurlijk. Oké, okay, nou we gaan zeker lekker luisteren zo dadelijk na 5 uur Entertainment for You. Dank je wel. Oké. Okay.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 schakelen met Bart Oefendorp naar Sean Hoe is het daar bij de voetbalwedstrijd? Ja, uh, 0-6. 0-6. Ik uh, twee doelpunten gescoord. Dus. En de laatste die gescoord heeft, was Jessen uh, Haag. Zijn tweede... Hij is alleen twee vandaag. Oké, nou, dus daar mogen we best wel tevreden mee zijn, denk ik, met 6 doelpunten. Of zullen er nog meer komen, verwacht je? Nou, ik wacht even in de 36e minuut. Dat kan zeker. Als ze een de vlieging krijgen. En een beetje snel oppakken zoals het steeds. We hebben het straks zachte in. En, maar ze houden het verleden goed in. Dat is belangrijk. Oké, nou in ieder geval als 6-0 voorsprong. Daar kan je mee thuiskomen. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Dank je wel voor je bijdrage vandaag, Sean. En volgende week gaan we je weer bellen. Hè? Ook dan weer tussen 2 en 5 Voor de wedstrijd die gespeeld wordt tegen... Uh, oh, nee, uh, even kijken. Spelen we laatst. Ik ga hier vanuit... Uh, op... SC... SCW1. Ja. SCW1. Nou, dan gaan we je volgende week weer bellen. Dank je wel, Sean. En een weekend. fijn weekend. Fijne Pasen. Ja, dankjewel. Oké, okay, hoi. Doei. Dat was Sean uh, Lemmers vanuit uh, Badhoevedorp. Ja, Albert-Jan, uh, we gaan uh, ook uh, meteen uh, afsluiten. Zeg, ja, Sean, even gedag. Heel goed, en uh, dan gaan we afsluiten deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. We hebben hem weer met uh, plezier gebracht tussen 2 en 5 uur. God, dit jij ook, op, jij ook. Dit, bedacht, dit begint, uh, op, ja, dit begint <laughs> op werken te lijken hoor. Bellen, uh, uh, nou ja, goed. Maar we hebben weer gered. Uh, ja Ars. toch? Nou, ik ben trots op je ja. haperende computer. Maar uh, ja, helemaal goed. Volgende week, nee. zaterdag, volgende week zaterdag zijn we er weer. Zo is het. Joel Lemmers is er weer. Ook dan weer voetbal. Ook weer voetbal. Dus, uh, en dan uh, uh, is Fred er ook weer, toch? Ja. Volgende week, ja. Nou, dus wat dat betreft kunnen we er weer tegenaan. Helemaal goed. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Fijne uh, fijne pasen trouwens. Some Dag. Happy Easter days. Doei. Time and really might you made. Half things just might you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Back grumble give a whistle. And whistle help things turn out for the best. Ein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 So always look on the bright